Het op de G20-top in India is de Russische minister van Buitenlandse Zaken uitgelachen. Minister Lavrov wilde nog eens duidelijk maken waarom in Rusland de invasie in Oekraïne was begonnen. Want hem werd Rusland aangevallen. Zijn uitspraken werden door de zaal ontvangen met gelach. Op de G20-top in India komen de 19 landen met de grootste economieën van de wereld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 Het weer: bewolkt vanochtend, misschien nog wat mootregen, maar vanmiddag wordt het overal droog. Maximaal 8 graden vandaag. Morgen een stuk wisselvalliger met buien vanaf zee, soms met natte sneeuw of wat hagel en dan hooguit 6 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know,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 Where people gonna rise up and get their share? Yeah. Where people gonna rise up and take what's there?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 21 uh, uh, zetels, zeg maar. Ja, het, heet, het heet niet echt zetels bij het waterschap, maar er zijn 21 plekken, zeg maar, voor de. Voor, uh, door, de ja, per, uh, door de. inwoners gekozen uh, partijen. Uh, en daarnaast zijn er ook in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Uh, uh, uh, uh, ja, uh, bijvoorbeeld uh, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en. Uh, en, en van uh, belangrijke Bijvoorbeeld hey. Natuur, of, of dat soort zaken. Dus het, het algemeen bestuur bestaat eigenlijk ook uit een breder. Uh, ja, brede bestuur dan alleen, alleen gekozen vertegenwoordigers. En wat, wat is dan het belang van de partijen? Ja, de partijen is eigenlijk... wat je probeert is uh, uh, uh, uh, toch een beetje ook, ook die... ja, die, uh, yeah, die, die, die, die verbinding te leggen tussen uh, verschillende bestuurslagen. De, nou, uh, politieke partijen hebben natuurlijk uh, een vertegenwoordiging... in uh, andere bestuurslagen. Bij het Rijk, bij de gemeente, bij de provincie. En zo probeer je eigenlijk ook dat, uh, een beleid door te zetten... Uh,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 Plaats te gaan nemen. Maar ik heb er wel een, een affiniteit mee. En dat heeft ermee te maken dat ik als, als raadslid voor Zandvoort. Uh, afgelopen raadsperiode ook. Uh, heb moeten opnemen voor de Zandvoortse ondernemers. Uh, met name de, de strandpachters. Als je het goed vindt, uh, wil ik de. Ik ja, ja, ja, ga je ja? gang Want ik, ik, ik, ik zit te denken aan die verbinding. want ja? uh, uh, Rijland beheert ook het strand. Klopt. Uh, um, dus daar kom over? je wel weer terug naar die, naar die waterschappen. Ga je gang. Ja.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 Nou, dat klinkt op zich prachtig, hè? dat de duin een beetje groeit uit zichzelf. Daarvoor is wel nodig dat het de ruimte heeft, dat het kan stuiven. Maar nu staat verleden... er een tent voor. Ja. Nou ja, in het verleden stond er nog wel eens uh, uh, in, in de kustnoten... dat er bij al dat soort uh, overwegingen, visies... Hè? want het is, laat ik het zo zeggen, we hebben die, die natuurlijke duinontwikkeling... niet nodig voor de, voor de, voor de kustverdediging. Ja? Dat, dat is een visie in het kader van natuur. Want dat is ook een van de taken van Rijnland, natuurbeheer. Mm -hmm. ja? dat, dat hoort er ook, ook een beetje bij.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 Stond de hele economische overweging, is het eruit gesloopt. Alleen natuuroverweging. Ja, nee, ja, precies. Eigenlijk het economisch belang. werd helemaal eruit gehaald? Nou, toen hebben we, toen <coughs> we GroenLinks, en CDA, daar vragen over gesteld aan de wethouder. Uh, wethouder vijf toen nog.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 Ik, denk, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar ik kreeg er toch wel een vrij bot antwoord terug vanuit ja, echt ja. vanuit dat vanuit, is men achteraf verteld, nou dat moet je niet serieus. Niet, ik bedoel, niet, niet, niet, niet zo persoonlijk opvatten. Het zijn vooral heel erg technisch geschoolde mensen, daar nou, dus dat is vaak in de communicatie een beetje ja, lastig. Maar het vervelende is dat er eigenlijk nooit een gesprek heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, die kustnood is aangenomen. Ja... Uh, dus Sandwoord heeft wel, uh, dat heeft het college wel goed gedaan, uh, een visie neergelegd waarin ze toch wel hun zorgen hebben uitgesproken over, over de OE. Oh, eh, en dat het toch ook wel nodig is dat als dit echt concreet tot plannen gaat voor, voor komen, dat er echt over gesproken moet worden, dat dat, dat het niet, niet zomaar kan.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 En nee. daar, daar vind ik niet zoveel. Ik nee. Even, ja, nee. Dan, dan moet je volgens mij bij, bij, bij, bij CDA en dan Rijnland. Moet je even kijken. Volgens mij daar staat ook, ook ons verkiezingsprogramma. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen. Ik, ik heb ook even ter voorbereiding van dit gesprek. Want, want omdat ik sta onderaan de lijst. Dus ik ben ook geen expert op het waterschap. Maar ik, ik heb er wel affiniteit mee. Maar ik wil ook wat technische zaken voorbereiden. Ik ben het met je eens. Ik kon gek genoeg. Zelfs op de website van Rijnland. Heel weinig.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 ook het economisch belang laten meewegen. En daar is toch echt een verschil tussen bijvoorbeeld partijen... die aan, aan, aan, ja, meer aan de natuurbelangen geleerd zijn... Dan bijvoorbeeld GroenLinks of, of, of, of, of zulke partijen...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 We, we, we, hechten, we, heel veel, we hechten heel veel waarde aan een rijke natuur. Uh, tegelijkertijd maar... hebben we ook, ook inderdaad uh, uh, uh, uh, belangen, zeg maar, uh, zoals de standpachters, maar ook, ook, ook bijvoorbeeld industrie uh, in, in deze regio, uh, die, die ook dat ook met grondwater te maken heeft en vervuiling. Hè, ver, uh,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 En het, eigenlijk is het, is het uh, niet goed om, om het om het om zulke extreme over, over zo'n ingewikkelde mm -hmm. zaak als onze uh, leefomgeving te hebben. Um, ja? Het CDA uh, heeft nog een lijst, duur. daar wil ik ook even naartoe. Ja, Blauw in het provinciehuis. Ja, blijf, <lacht> ja, <lacht> Beluist, ja. Beluist in het provinciehuis. Ja, ja. Gaat, dat, gaat dat wat worden? Ja, nou, misschien komt er daar nog een vacature. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee.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 Leven van een kunstenaar. Maar eigenlijk ook grondstoffen. En het ontstaan van iets. En het doorzettingsvermogen van diverse kunstenaars. Arm bestaan, goed bestaan. Uh, helaas, binnenkast gaan we terug naar uh, een ander vak. En de bedoeling ervan is, is dat ze per thema werken. Dat maken ze dus ook bij mij op de theorie of in de theorie. Ge geef je uh, of... die thema's aan? Ja. Of? Wij bepalen, okay. Jillianse en ik en de crew.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 Uh, talenten daarvoor? Ja, wij hebben elk jaar hebben wij een, uh, een aantal uh, zou ik zeggen, kunstenaars Inspij, waarvan we echt zeggen van nou, ah, zeg van 100, 180, 170, ligt eraan wat van aanwas we krijgen per jaar, uh, zitten er toch altijd wel een stuk of drie tot vijf bij, waarvan we denken.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 Hema gaat, en dat, pff, Hema gaat ons sponsoren met snaai. En Ar Ar Ar Arlan Berg gaat uh, rond met schalen. Uh, nou, um, leuk hoor. Met, nee, met, ben erbij, absoluut. nee, met van alles ja, en nog wat. Dus we worden hartstikke goed gesteund. En het wordt omarmd met liefde.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 Mijn laatste vraag zou zijn, en dat was hij eigenlijk ook... Jullie worden geholpen door iedereen. Uh, wil je die noemen? Aantal vrijwilligers? Um, mijn, onze crew... Uh, de Hilly, sponsors? Hilly, Hilly Jansen en ik zijn starters. Iante uh, Otto is bij het bestuur gekomen van de stichting. Ook ontzettend belangrijk. En onze crew... Emmy um, Stobbelaar, Aaltje Fink, Vooral Rob Bossing met al zijn foto's en zijn site... In de kunstlijn site. En Trace P. En. Trace Huisman. Ja. ja. En dat, man, jongens, als er ergens een gouden stoel zou staan, zou ik ze kalpen voor ze. Ja. Goed, helemaal top. Nou, heel veel succes ermee. En ik ben heel benieuwd. Ja, ik kom zeker even langs. vrijdag. De moeite waard. Allemaal ja. welkom. Kijk, ja, ja. komen ik okay. we zeker doen. Dankjewel. Hartelijk dank. Graag gedaan. En we gaan de muziek ik heb draaien. agenda is de agenda?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 Is deze lang genoeg voor het einde? Mee? Nou, dan kunnen we ook stopzetten of een andere, want ik heb nog een paar, paar agendapunten. Ik, ik drie. Oh. En uh, aan het eind van deze uitzending van Goedemorgen wordt nog een, een paar uh, items op de agenda. Uh, 8 maart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 In ieder geval komt er ook een uh, ja, belangrijk man van de waterschappen. Dus volgende week zeker weer luisteren. Ik wens jullie prettig weekend en tot volgende week. I'm so past it.